...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dik Hark met het NOS Journaal. De oorzaak van de grote brand in een winkelcentrum in Stijn in oktober... ...is niet meer te achterhalen. De politie heeft geen bewijs gevonden van brandstichting... ...en het onderzoek is gesloten, zegt Justitie in Maastricht. Vast staat alleen dat de brand is begonnen in een kledingzaak... De vuurzee verwoestte ruim 40 winkels, twee bankfilialen en negen woningen. De schade liep in de tientallen miljoenen. Door de brand moesten 100 bewoners van een seniorenflat in Stijn worden geëvacueerd. In Brussel hebben honderden gevangenbewaarders gedemonstreerd voor betere werkomstandigheden. Ze zeggen dat het op hun werk steeds onveiliger wordt en dat er snel iets moet gebeuren. Dat heeft volgens de bonden vooral te maken met overvolle gevangenissen. De demonstratie was onderdeel van een landelijke actie. De bewaarders staken sinds gisteravond en willen morgenochtend weer aan de slag. Tot die tijd nemen politiemensen hun taken over. De Belgische regering zegt dat er al meer cellen bijkomen en dat er tijdelijk extra celruimte wordt gehuurd in de gevangenis van Tilburg. De afgelopen maanden zijn veel gevangenen uit Belgische gevangenissen ontsnapt, waarbij bewakers met de dood werden bedreigd. Het Roddelblad Privé gaat een artikel over prins Willem-Alexander rectificeren. Blad schreef dat de prins in 1986 maar een deel van de Elfstedentocht heeft gereden. In Privé zijn republikein uitdrachten dat alleen een wereldwonder op twee benen de tocht ongetraind kan volbrengen. Hij beweerde dat Willem-Alexander pas na Franeker op het ijs werd gezet. De RVD noemde dat klinklare onzin en eiste rectificatie. Die komt er volgende week, zegt hoofdredacteur Santegoets. Er worden dan beveiligingsmensen geciteerd die de hele tocht met de prins hebben gereden. De prins deed aan de elf steden toch mee onder de naam W.A. van Buren. Het weer vanavond en vannacht in het westen wat lichte regen. Morgen later op de dag ook in het oosten regen of natte sneeuw. Ook zondag is het wisselvallig weer. Temperatuur tussen 0 graden in het noorden en een graad of 4 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 We want you to feel this. and music is life. Sweet songs to help you take flight. Met See op See it Antwoord Mijn naam is DJ KK en we trappen af met een nieuwe muziek Paris Avenue, My Life is Music In de Danny Korten en Maxime Hotel remix What's in the name Ja, zie je het zou je het niet zijn DJ Joey Tenhoven tegenover zat Goedenavond Joey uh, je doet alles goed Jazeker, ik zit hier wel eventjes aan al die knoppen Ongelooflijk, je bent er een week niet En gelijk, uh, ja, voor de mensen Neem een mengpaneel Voor je in gedachten En haal er een paar schuiven weg zo voel ik mij nu. Hey, Joey, wat hebben wij vanavond allemaal in de show? Ja, naast, veel goeie, naast veel goede muziek, wouden we zeggen. Onder andere Vato González, die vijf uur lang vastzit in Enschede. Madhouse in de Panama. Ex-Pornstar aankomende zaterdag in Nieuwegewaard. En nieuws over Irky, die vijf uur lang gaat rijden in de Sugar Factory. Ja, hij is nu nog uh, lekker met vakantie. En ja... Vijf uur lang, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus we gaan het meemaken wat hij allemaal gaat doen. Dat hoor je straks bij de nieuwtjes. We hebben vanavond ook een beller in de uitzending. Ja, zou zeggen ja, dat hebben jullie wel vaker, uh, iemand met een nieuwtje. Wij gaan vanavond bellen met niemand minder als Nederlands bekendste DJ Oliver Twist. Hij heeft een nieuw nummer. Welke het is, je hoort het straks hier. En natuurlijk rond de klok van 10 voor 10. De partyguide: de De is morgen op een rijtje. Waar ga je morgen naartoe? Ik ga een aantal tips geven. Doe jij dat zomaar? Gewoon voor niks? Nou ja, hier wordt er stil van. We gaan gauw door met nieuwe muziek DJ Chucky. Trains Pitbull en Lil Jon. Go here go, work it out. Joey? Ja, dit is de, de US house-style, zoals die nu aan het ontwikkelen is. Is dat, is dat een... Uh... Ja. Nou, ja, dat is sinds uh, Pipbon met I Know You Want Me is dit heel erg uh, teruggekomen. Lil Jon heeft nu ook een andere plaats van Late Luke gebruikt. Uh, oh? Waarvan die Show Me Love gemaakt is en heeft hij dan ook een track van gemaakt uh, in dit genre. Maar het is gewoon... Uh, ja, die Baltimore beat met een aanstekelijke melodie en daar lekker op rappen. En dat is wat de clubs hier daar een beetje over gaat nemen. En wat hier overkomt wij in Nederland. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken eerlijk. Uh... Ah, het is, in de club vind ik het heel vet, want het is lekker draaibaar. Het is goed te mixen met, uh, met de andere house varianten. En het is gewoon lekker te draaien tussendoor. En uh, meiden zijn er gek op, jongens zijn er gek op. Ja, het is een beetje een mengelmoesje. Een beetje ja. een uh, compromis tussen verschillende dansen. Uh, eigenlijk uh, eclectic uh, deel 2 eigenlijk. Uh, maar dan uh, wat de rappers, uh, ja, rappers vinden house tegenwoordig nu ook vet en... Uh... Uh, ja, wat ja, dat merk dus je, het je toch wel in uh, bepaalde platen. Het wordt toch aangevuld ermee. Ja. Nee, helemaal leuk, uh, Joey. Het is helemaal top, uh, deze nieuwe plaat. Wil je nog weten wat de titel is? Go, uh, go here, girl, work it out. Nou ja, Joey, Vato González. Hij zit vast, hè? Ja, dirty house is het drijfstijl waarmee de aanstomme talent Vato González... in razend tempo de Nederlandse clubstien veroverd heeft... En waar hij nu voor het eerst een aanvullend programma omheen gebouwd heeft met zijn vrienden Horny MC Chen. Met Dirty House kun je voor het eerst in NCD een omstreken kennis maken met een aantal waanzinnige getalenteerde DJ's en MC's als La Fuente, Dyna, Fangt, DMC en natuurlijk Master of Ceremony Chen. Die maar liefst vijf uur lang samen back to back doen op met de oppermeester Vado Gonzales. Walter González was de eerste DJ die de soms overgeproduceerde housemuziek terugbracht naar de essentie in de discotheek en club. De dansbijt van de Treks. Onder andere de naam Dirty House kun je een explosieve cocktail verwachten van de eclectische house, ontdaan van allerlei overbodige franje, maar met één opdracht: knallen. Ondertussen is vader zelf gearriveerde naam in DJ-land... en een van de grootste publiektrekkers. Gelukkig trekt hij zich hier niets van aan... getuige zijn eigen conceptfeest... waarbij hij zichzelf vijf uur lang de club zal rocken. De keuze van het management op het concertfeest voor de Oosten te lanceren... in het mooie Colosseum Music Club... in het evenementencomplex Go Planet was niet zo moeilijk. Het is een prachtige, grote zaal, perfect geluid... en de mogelijkheden om een vette show neer te zetten. Verwacht voor tot zaterdag 30 januari... Een super dansbaar feest zal worden met een dikke show, met de beste eclectische house en DJ's onder leiding van Mr. Dirty House himself, Vater González. Ja, Dirty House, uh, is het uh, op zijn retour nou of uh, gaat het gewoon nog helemaal door? Nou, het is even een tijdje stil geweest op Vato, omdat uh, zijn platenmaatschappijen uh, waar hij zelf, die is verliezen gaan. Ja, Digidance was het uh, volgens Klops. mij. Klopt, en het management die uh, wou met Vato dingen doen, is niet mee eens gaan. Dus wat heeft hij gedaan? Hij is alles voor zichzelf gaan beginnen. Zijn eigen platenmaatschappij, zijn eigen boekingsbureau. En hij heeft in Spanje heeft hij dit concept, heeft hij, uh, heeft hij zijn eigen dag gehad in de discotheek, is hij dit concept gaan starten. Dus uh, ja, nu heeft hij dit ontwikkeld. En dit is nu zijn show waarmee hij gaat toeren. Oké, okay, nou ja. Dus met zijn eigen DJ's, met zijn eigen plannen, zijn eigen management, zijn eigen dingen. Dus dit heeft hij echt uh, ja, een jaar over gedaan om dit in elkaar te zetten. En dit is het resultaat. Dus ik denk dat dit jaar voor Vato uh, nogal goed kan uitpakken. Ja, daar heb je best wel kans van. Hij heeft natuurlijk En ik heb nog de filmpjes misschien van hem in de studio. En die muziek klinkt goed. Je weet, normaal gesproken zijn muziek vind ik slecht. Maar wat daar in de studio hoorde, dat klonk goed. Ja, dus we moeten hem echt in de gaten de gaan houden. Er komen vette klappers aan, ja. Oké, okay, nou ja. Dus voor de luisteraars, dan zie je het. Hou Fato González komend jaar in de gaten. Wordt het het jaar 2010 helemaal voor Fato? You Wie know weet. it. Eind van het jaar. Even de terugblik. Wie weet, hebben wij gelijk. Zet het in de memorabelen. Hey Joey, onze ja, e-mail. E Hij staat natuurlijk wagenwijd open. Ja. Dus even voor de luisteraars... Mocht je nou een vraag hebben voor Oliver Twist... of gewoon iets oproepen. Alles, roepen, alles op de radio, dance. alles wat leuk is... stuur dan een mailtje naar... zie en uh, wie weet kom je dan in onze show met jouw berichtje... of jouw vraag aan uh, Oliver Twist. Ja, wie weet komen er al mensen aan de deur. Ik hoor de deur wel. Hey, we gaan gauw door met uh, nieuwe muziek. Daddy's Crew vs. Bob Sinclair. Kiss My Agony. Ja, en dan zul je zeggen... Ja, een mashup. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, heel veel lekkers... Daddy Groove heeft hem onder handen genomen en die heeft haar de Magic Island taartje aangegeven. You're here. I see it. Fear the dark, the dance and the body starts to your soul. Pumping heart. Let's take control Let's Ja, helemaal lekker. Daddy's Crew versus Bob Sinclair. Kids My Agony in de Daddy Crew Magic Island Radio Edit. Zo, een mondvol zeggen we dan, uh, Joey. Heerlijk. Het is weer tijd, de hoogste tijd voor Madhouse. Vanwege het enorme succes van de afgelopen editie van Leaders of the New School Part 1... ...staat vrijdag 5 februari het lang verwachte vervolg op het programma... ...Leaders of the New School Part 2. Ook dit keer pakken Panama en Madhouse weer uit met een speciale editie... Deze editie zal geheel in het teken staan van de meest dirty en eclectic sounds van dit moment. Met een aantal van de belangrijke DJ-exponenten. Daarvan te weten Tony Chacha, Nicky Romero, Quinten en natuurlijk DJ Sean. Zorg dus dat je de meest pettigende outfit uit de kast haalt en natuurlijk goede schoenen of hakken om op te dansen aantrekt. Want deze avond belooft een ware sensatie te worden met 5 uurtjes heerlijke powerhouse. In de studio maken twee nieuwe dj's een opwachting tijdens Madhouse. Te weten Jeroen Post en Stef Campo. Kort gezegd, op de avond van 1.08 staat vrijdag 5 februari dat je erbij moet zijn. Hier in Panama zal weer alles aan worden gedaan om jullie een te gekke avond te bezorgen... ...die jullie gedurende een paar dagen nog zal blijven bijblijven. De master bij een Wheel of Steals loopt al jaren mee in de house die ...en mag zichzelf met recht de populairste Nederlands dj aller tijden noemen... In het nationale en internationale clubcircuit is dit facebase nog altijd razend populair. Met zijn repertoire heeft hij de wereldwijd getraind. Op Ibiza pizza in elke club gestaan en scoorde hij vele grote hits als The Lounge en Love Comes Home. Ook heeft Sean elke vrijdag en zaterdagnacht van 2 tot 4 een eigen dansprogramma op Slam FM. Onlangs lanceerde hij nog een nieuwe track, Play That Beat, die op nummer 1 belandt in de Nederlandse belangrijkste downloadportal Dance Tunes. Daarnaast stond de track in de top 3 van de reguliere danslijsten. ...en was die Grand Slam bij Slam FM... ...en is de plaat al meer dan in 10 landen uitgebracht. De uh, uit Nederlandse uitkomstige DJ Quintus... ...staat bekend om de sets, looks... ...en flink opzweepen van, uh, van zijn publiek. Een snel groeiende aantal boekingen... ...resulteerde in optredens door heel Europa. Naast deze internationale highlights... ...kwam Quintus naam voorbij in de luids van onder andere... ...Intercity, Sensation, Dance Valley... ...Trans Energy, Pleasure Island, Tiesto, CE Tour... Madhouse en Land. Niet alleen op DJ-vlak boekt Quint een succes naar succes, ook als producer werkt hij hard aan zijn naam. In 2008 ronde hij een opleiding bij Record Engineering af. Om vervolgens in mei 2009 getekend te worden als werelds grootste desbaatschappij Spinning Records. Uh, ja, de eerste release als blibit van de jongste spinningslabel Mate in de NL. En hij bereikt in no time de nummer 1 positie op Dance Junes. Na een wereldwijde release pakte de grootste als David Getta, Lebekluke en DJ Sean de plaat op. En tot zover. Met house of nog niet, uh, Joey? Nou ja, dat is een van je Ja, nou ja, uh, tot zover. Nou het is behoorlijk uh... DJ Quinten, DJ Sean, Nicky Domini en Tony nou, Chacha. Dat klink, is een petalijn. Dat hoor. Ja hoor, en uh, ik hoorde net iets uh, over een nieuw uh, nieuw nummer van DJ Sean. Hmm. Hij is... Uh, ja, we gaan nog helemaal achteraan. Ik denk nog voor niks. Nee, nou ja, we gaan hem via Twitter volgen. We, hij is ja, alle... maar ik ben dan nog niks via Quinten of zo gehoord. Of, uh, nog niks uh, gehoord? Nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, ja, jij bent toch wel degene die altijd met de nieuwtjes hier binnenkomt. Vandaar dat jij ook de man van de gebruikt bent. Zometeen, niemand minder dan Oliver Twist hier in de uitzending. Ja? Helemaal goed. Nu eerst Avicii, Een man die dit jaar helemaal gaat maken, volgens ons zeggen... Break the floor. Hij is wat ouder, maar wel zo lekker. Jorden, hier wij zien het. Met zometeen. Zoals gezegd, Oliver Twist. One of the man, uh, moment. Oliver Twist. Hij zei zegt: nou, bel me zo eventjes terug. Want anders heb je kans dat we uitvallen. Nou ja, zo gezegd, zo gedigidaan. Dat brengt ons bij een uh, nieuwtje. Want deze zaterdag, Joie, wat, wat gaan we dan doen? Ex-Pornstar in de Waarse Tempel. Na een zeer succesvolle editie in oktober keert Ex-Pornstar op zaterdag 23 januari weer terug in de Jugowaard. Naast een weer een beer gezellige line-up staat Ex-Pornstar natuurlijk weer om zijn vele super originele thema's. Wat kun je allemaal verwachten in de Expo Start dierentuin? De kitten zullen wederom in de paal klimmen. De orang oetans laten je nieuwe kunstjes zien... ...onder de naam van de Fabulous Breaker Boys. En de organisatie is zeer vereerd met een bezoek van de king of the jungle himself, Lucian Ford. Eindelijk komt de aap uit de mouw. Het wordt namelijk één groot beestenboel. Dus zorg dat je er bent met de kippen erbij... En oh ja, je kunt je ballon thuis laten. X-Pornstar zorgt zelf voor de versiering. Zorgen ze zelf voor de versiering? Dat zeg je ja. me nou? Ja, ja. En daarnaast is ook de timetable bekend. Van 11.30 tot half 1 in de lijn Hit Hipmeister D. Gevolgd door Road, Om 2 uur Lucium voort tot half 4. En Quintino sluit de avond af. Allemaal hoofdstuk onder MC Sherlock. De ticket info, De N2-kaart voor X-Pornstar Zoo zijn 15 euro in de voorverkoop. En verkrijgbaar via www.xpornstar.com. En bij Frie de Dekkershop of een van de primaire speciaalzaken. Aan de deur kost een kaartje 20 euro. En onthoud, All men Must be In Vimon Company. Het is geopend van 11 tot 5. De dresscode is geheel dierlijk. Oké, okay, ga jij er nog heen Joey of niet? Ik, ik moet morgen werken. Zo... Oh, je moet morgen werken. Ja, dat schiet niet op. Helaas, helaas. Hé, hey, zometeen. Ja, de partykaart. Gaan we het redden 10 voor 10? Sowieso. Sowieso. Anders korten we gewoon uh, Oliver Twist eventjes uh, wat in hè. Hey. Lekker plaatje, Olaf Wazowski, I feel zo. So. Dat zeg ik, I feel zo. So. Zie het op je radio tot aan 12 uur, zometeen na de klok van 10. DJ Dion Sidney, met gevolgd, vanaf 11 uur. DJ non-stop in de mix. Dit is hier en wens antwoord. Dit Ongemerkt uh, voorbij laten gaan. Nee, nee. Dus om te beginnen, dinsdag 9 februari vanaf 6 uur zijn alle vrienden, oude kinderen van ZFM, welkom. Vanaf, en dit, laat. Huh? vanaf 6 uur. 6 uur waar? Bij die strandtent, die grote circus tent, Take 5. Yeah, take 5. Nou ja, daar, daar gaan we gewoon een klein feestje. Uh, een uurtje of half negen. Hey, misschien uh, kunnen we wel wat uh, boxjes neerzetten. Uh. Ja, dat is altijd leuk. Dat Even is altijd de, de leuk. Dan zie je het power mix van 30 minuten uh, doorheen jagen. Ja. Nou, wie weet wat er gaat gebeuren. Er is een uh, enige muzikale omlijsting. Maar vanwege 20-jarige bestaan komt er ook een soort van glazen huis hier in het dorp. Wat dat gaat worden, daar hoor je straks meer, uh, althans, de komende tijd nog veel meer over. Uh, misschien komen er nog wel uh, andere leuke dingen. Hey Joey, deze Liebes en LRM liftert klinkt als een plaatje uit de oude doos. Dat is het niet. Nieuwe muziek hier, zie je het zometeen. Oliver twist. Met gevolgd, de party guide. Waar jij heen moet dit weekend? Zitten we tussen Joey? Ja, Ja Jazeker, ja, zeker. dat hebben we een lange tijd niet Ik gehoord. Ik geef een tip, Hotel Arena. Oké, okay, blijf luisteren. Blijf tuned. jij van Oliver Twist? Ja, goede platen maakt hij, man. Een goede platen, nou ja, heel toevallig we hebben we hem aan de lijn. Goedenavond, Oliver. Goedenavond, jongens. Goedenavond, of uh, moeten we je, je bij, eigenlijk bij je normale naam noemen? Nou, nee, dat mag ook. Nu mogen zelf kiezen. Ma Oliver, Joel, het maakt allemaal niet uit. Maakt niet uit. Oh, nou, daar houden we van. Uh, gewoon uh, dat we mogen kiezen. Oliver, ja, ik vind het uh, net uh, lekker klinken. Hey, hoe ben jij nou helemaal begonnen binnen de dancing? Dat uh, willen de luisteraars graag weten. Dat kunnen, uh, kregen we binnen oh, op de mail. Oh, een tijd geleden, man. Dus ja. weer een jaartje of acht, denk ik, geleden. Zo lang al? Toen uh, nou ja, ben ik begonnen met, uh, met het maken van een paar uh, lekkere bobbeling beats. Toen was ik nog uh, de bobbeling DJ die de Nederlandstalige trance nummers. gewoon even lekker in een bobbeling uh, jasje deed. En uh, zodoende is het eigenlijk begonnen. Op een gegeven moment. Uh, nou ja, dan ga, je, dan ga je steeds verder met die dingen. En dan, en dan uh, ja, raak je steeds, uh, word je steeds beter in, in, in alles. En op een gegeven moment uh, ben je professional of zo. Ja, het, het, ballet, het balletje kan raar rollen, hè? Ja, en dan uh, krijg je toevallig een mailtje van Erikie... die je toevallig heeft opgepikt. En dan gaat het heel snel allemaal. Ja, die heeft een nodige... Uh, B, althans, uh, ben je als, als artiest uh, opgepikt, volgens mij zo. Ja, zeker weten. Ik bedoel... Uh, ja, heel one, heel one management is eigenlijk ontdekt door, uh, door, door Erikie en, uh, en uh, door het management. Dus uh, ja, ze zijn ja volgens mij een... is het ook wel een gezellig team zo. Als ik ja. kijk uh, af en toe op uh, de Twitter-berichten, wat, uh, wat er allemaal over en weer wordt getwitterd. Uh, ik, geloof dat, ik geloof dat er een aantal in uh, Oostenrijk uh, zitten nu. Ja, ja die, die waren op zo'n uh, zo uh, zo apen ski-feest uh, aan het draaien. En die waren daar de hele week, Dat was wel heel cool. Ah, oké. Okay. Ook op Twitter, ja. Hé, hey, maar jij hebt een uh, eigen label, Dark Night Recordings. Dat is een uh, sublabel van G-Rex. Hoe gaat het daarmee? Uh, nou, ik heb, om eerlijk te zijn, ik, uh, het was wel de bedoeling om dat te gaan doen. Maar omdat ik uh, toch zo druk was met andere labels en ook veel met internationale labels... Ja, het is het er eigenlijk nooit echt van gekomen. Maar ik weet nog niet of ik, uh, of ik überhaupt er überhaupt echt mee verder ga. Want ik, ik krijg zoveel aanbiedingen van andere labels. En, en voor mij is het eigenlijk gewoon muziek maken... zodra ik een plaat af heb en ik, en ik stuur een mailtje naar een, naar een groot label. En die wil hem dan tekenen. Ja, wat wil ik nog meer? Ja, en wat is je nou je favoriete label? Mijn favoriete label? Ja, hier, elke DJ heeft toch wel uh, een platenlabel waarbij hij die warme gevoelens heeft. Ja, dat is wel een moeilijke keuze nou. Maar even kijken nou ja. Je mag er ook ik, twee uh, of drie noemen hoor. Maar... <laughs> even denken hoor. En uh, ja, ja. die moet het toch op de tong liggen, hè? Maar <laughs> ja, ja. Nee, kijk, weet je wat het is? Een, een echt favoriet label waar ik zelf fan van ben en waar ik geen platen zeg maar op, op uitbreng. Uh... Ja, dat zijn toch meer de grotere labels. Meer de, de hip hop labels eigenlijk, om eerlijk te zijn. Oké, okay, verrassend. Hebben al, die hebben toch altijd een, een, een echt een entourage en een, echt een hele vette uitstraling. En uh, ja, house labels hebben dat nu nog niet echt. Nou ja, mis, misschien dat het komt, want uh, Chucky die zet uh, alle... Uh, ja, toch wel de dancing, uh, heb ik het idee. Toch uh, in het buitenland uh, wat meer in, op de kaart. Ja, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Nee, als, als ik zou moeten kiezen, ik, uh, ik ga een, een EP doen op, uh, op Mad Decent in Amerika. en uh, Mad Decent, ja, ik bedoel, daar zitten echt artiesten op als kroekers en Diplo. en Dat is zeg maar een leven waar ik eigenlijk echt tegenop kijk. En nu uh, ga ik dus daar over een, een paar maanden een EP doen en dat, daar ben ik wel heel erg trots op. Oké, okay, nou dat gaan we in de gaten houden. Ja, ja, ja, zeker. Ja, Oliver, 2009, een jaar wat al natuurlijk heel goed voor jou was. Maar 2010, dat gaat op knallen worden, wat ik begrepen heb. Er staan onder andere tien tracks in de wachtlij. Ja, zeker weten, man. Zeker, zeker weten. weten, en nog veel meer waarschijnlijk. Ja, man, het, 2010. Als 2010 het niet wordt, dan weet ik het niet meer. Ik ga <laughs> Ik heb keihard echt, de afgelopen drie maanden heb ik echt keihard in de studio gewerkt en uh, er zijn echt zoveel tracks uitgekomen en ook echt goede tracks en ik krijg zoveel goede reacties. Dus uh, 2010 moet echt een, uh, een, een goed jaar voor mij gaan worden, anders, uh, anders weet ik het ook niet meer. Ja, en David Getta, die jou een gangster noemde, is dit daar nu ook een samenwerking aan te komen voor jullie? Ga je een remix doen voor David Getta? Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. En er, er is nog niks officieel bekend, maar het ziet er naar uit dat ik internationaal uh, wel heel veel dingen ga doen. Heel ja. veel nieuwe ja, ook, ja. Want uh, Judge Jewels van Radio 1 BBC, die heeft jou ook gesupport. Ja, ik, ik, Het is nog, eigenlijk nog een, een kleine verrassing, maar uh, waarschijnlijk uh, wordt mijn nieuwe track Gangsterdam die volgende week. Uitkomt op Mixmans, die wordt gesupport door uh, Radio One. Oh, dat, dat is heel vet, dat is, uh, dat is heel gaaf en een uh, grote exposure natuurlijk in, in de hele wereld. Dat is heel doop, dat is heel vet en uh, ik, ik krijg echt support van, uh, van DJ Paulette, Rachel, uh, Radio FG en van Dave Guetta. van Leedback Luke, van Diplo, van de Nederlandse boys, Sydney, Chucky, Erik. Uh, het is gewoon echt een gek huis. Ja. Dat is goed, dat is goed. Dus de internationale boekingen die, dus die komen dus ook al goed het komende jaar? Ze die beginnen, die beginnen, ze beginnen eindelijk te vinden die, die promoties in het buitenland. Kijk, kijk. Dat horen we graag. Hij hey, zei je dit weekend nog uh, ergens? Of vanavond ja. begint het weekend eigenlijk al? Ja, vanavond uh, is er Sneakers Music in de uh, in Mondiaal in, uh, in Beek. En uh, daar sta ik van 3 tot 4. Oké, okay, nou ja. Kunnen de luisteraars mooi, uh, als ik klaar ben met draaien vanaf 12 uur, naar jou gaan uh, luisteren. Hey, helemaal leuk. En nou ja, we hebben jouw nieuwe track uh, natuurlijk uh, klaarstaan. En dan hebben we het nog niet over Kangsterdam, maar nee. wat kunnen... Uh, wil je dansen? Dus kondig hem maar aan, zou ik zo zeggen. Nou, nou, luisteraars, even goed luisteren naar mijn nieuwe, nieuwe, nieuwe smash. Het is een plaatje. Uh, ga maar alvast aan, want mijn vraag aan jullie is, wil je dansen met mij? Helemaal goed, hartstikke bedankt, Joel.